In het noordwesten van Colombia zijn bij een luchtaanval... zeker dertien varkrebellen gedood, zegt het Colombiaanse leger. Op Oudejaarsdag werd een kamp van de rebellen... in de provincie Antioquia gebombardeerd. Sindsdien heeft het leger 13 lichamen gevonden. Het Colombiaanse leger gaat door met het bestrijden... van de linkse rebellenbeweging, ondanks de vredesgesprekken... tussen de regering en de vark in Cuba. Binnen twee weken wordt er opnieuw onderhandeld. De postcode kan je. De hoofdprijs van 40 miljoen euro van de postcode loterij... is gevallen in de Brabantse plaats Nuenen. 18 huishoudens met de postcode 5672PE mogen samen 20 miljoen euro verdelen. Het hoogste uitgekeerde bedrag is bijna 3,7 miljoen euro. En daarnaast winnen alle overige deelnemers... van wie de postcode met 5672 begint, samen de andere 20 miljoen euro. Darter Michael van Gerwen heeft de finale van het wereldkampioenschap... van de PDC-bond verloren. Hij ging met 7-4 ten onder tegen de Brit Phil Taylor. Van Gerwen kwam met 4-2 voor, maar verloor de laatste vijf sets. Voor Taylor is het de 16e keer dat hij tot wereldkampioen is gekroond. De 23-jarige van Gerwen werd dat nog nooit. Het weer dan. Vannacht enkele buien. Overdag in het noorden nog een bui, verder overwegend droog... en een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Kaza Luna. Klaas Trupsteen. Goedendag, tweede uur van Casa Luna. Tot twee uur zijn we bij u. En Sjoerd van de Wouw zit hier ook nog steeds van wakker. Dier. We hebben het gehad over de campagne die vanochtend begonnen is. tegen de, de plofkip bij Albert Heijn en bij Jumbo, met name. En um, ja, de vraag aan u nu is... in hoeverre hebben dit soort campagnes... want die zijn al eerder gevoerd... hebben invloed op uw koopgedrag? Waarom werkt het wel of werkt het niet bij u? Um, wat is er veranderd sinds die campagnes bestaan? En um, ja, nee, dat zijn zo'n beetje de vragen. 0800-1121 voor als u wilt bellen. 0800-1121. casaluna.ncv.nl is het mailadres. En voor de twitteraars hebben we nog hashtag Casaluna. Um, Tineke heeft gemaild en die schrijft... Ja, de acties hebben zeker invloed op mijn koopgedrag in de supermarkt. Ik eet al minder vlees en probeer zo vaak mogelijk biologisch vlees te kopen. Ook met eieren en dergelijke, dergelijke kijk ik naar het keurmerk. Uh, vind het echt super, dat werk en de acties van Wakker Dier. Ga zo door. Nou, dat is een mooi begin, Sjoerd. Ja, niks aan Nee, ja, Dat dacht ik al. Maar dan komt er nu een vraag, daar heb je misschien wel iets over te zeggen. Dat hoop ik tenminste. Natasja Adema heeft getwitterd. Uh, en zij schrijft... Uh, de mensen van Wakker Dier moeten eerst komen vertellen... hoe lagere inkomens goed kunnen eten als de plofkip verdwijnt. Want dat is natuurlijk wel uh, een vraag. Als je weinig geld hebt, dan is het heel lastig om biologische kip te eten. Ja. Dat klopt. Uh, eigenlijk, mensen zijn, uh, uh, vooral bij biologische kip, dat is toch fors duurder. Uh, daarom zet ook in op iets heel realistisch. Eén kip. dat scheelt een paar dubbeltjes op een kip. Dat, dat is denk ik voor uh, 99% van de bevolking wel te dragen. En er zullen altijd mensen zijn die in financiële problemen zitten... en elk dubbeltje moeten omkeren. Alleen helpt niet om dan de hele vooruitgang in de maatschappij... stil te leggen voor die paar mensen. Dat moet gewoon inkomenspolitiek zijn. Om die mensen te compenseren ja. uh, in het algemeen. En natuurlijk niet alleen voor die plopkip, gewoon in het algemeen. Uh, en voor de rest moeten we gewoon vooruit blijven Want mensen besteden steeds minder aan eten... en steeds min meer aan alle andere dingen als vakanties, tv's, mobieltjes. Uh, dus wat dat betreft uh, wordt er steeds meer juist lux luxueus gekocht. Dus er mag best wel wat, uh, uh, klein beetje extra worden betaald... om die uh, dieren ook een het leven te geven. Ja, goed. En um, ja, want, want, nou ja... Die één ster die is dus maar een paar dubbeltjes duurder, zeg je. Dus, ja. En, en nou ja, dat mensen dan geen biologische kip gaan eten... die twee keer zo duur is ongeveer. Dat is begrijpelijk. Althans... Oh, ja, als je heel weinig geld hebt wel... Ja, ja, we vinden ja. mensen die het wel kunnen dragen, graag. Ja. Want... Nee, dat begrijp ik. En dat vind ik overigens ook. Goed, gaan we aan de telefoon naar Honor Otmanman. Goedenacht. Hallo, ben ik een Duitser? Jazeker. Goedenavond. Uh, ik heb een paar punten wat die uh, plofkip betreft. Ja, kom maar op. Uh, allereerst, uh, zover ik het weet, zijn er geen speciale slachterijen voor poeliers in Nederland. Dus uh, wanneer een slachterij kippen slacht, wat niet naar het buitenland gaat, blijft hier in het binnenland. Een deel gaat naar de supermarkten en een deel naar de poeliers. Dus ik snap niet uh, waarom de hele campagne is gericht tegen supermarkten. Ik moet bijzeggen natuurlijk dat ik niet bij supermarkten werk. En ik heb geen aandelen bij AA of jumbo of andere nee, nee. supermarkten. Even één ding voor mij. Mag ik dat even. Uh, uh, kunt u dat even verduidelijken? Want u zegt alle kippen worden op dezelfde manier geslacht? Nou, in de slachterijen worden kippen geslacht. En een deel gaat naar het buitenland. Ja. En een deel blijft in Nederland. En in Nederland gaat dat vlees naar supermarkten en poeliers. Ja. Dus de campagne, wat wij horen. is gericht tegen supermarkten. Ja. Zoals AHA en Jumbo en dergelijke. En u zegt overal liggen dezelfde kippen. dus je zou iedereen moeten aanpakken. Dezelfde dan. ook bij de poliers. Ja, klopt. Dat is mijn eerste punt. Oké, okay, ja. laten we daar even op. brengen. dan kom ik straks bij het tweede punt. Laat ik nu, uh, Short, daar meteen even op reageren. Ik denk dat okay. ik het al weet. Ja, okay. heeft helemaal gelijk. Uh, alleen uh, uh, ongeveer 90% van alle kip wordt toch via de supermarkten verkocht. En een heel klein deel maar via poliers. Dus ja, daarom richten we ons vooral op de supermarkten. Maar we hebben ook al keurslagen bijvoorbeeld aangepakt, die zeggen de geweldige kip te verkopen, blijkt dan ook gewoon plofkip te zijn. Mm -hmm. uh, dus we, de, de, daar voeren we ook campagne voor. Okay. Maar het is puur dat 9 van de 10 kippen in de supermarkt eindigen, dat we daarop richten. Mag ik, mag ik hier, we, we komen zo bij terug, meneer Otman. Ja. Even, even een vraag aan toevoegen van Lydia. Die schrijft, zijn alle niet-biologische kippen plofkippen? Uh, nee, eigenlijk alleen de kippen zonder sterren, zonder beter levensterren, dat zijn plofkippen. En die één beter levenster, dat, die heeft dus iets meer ruimte. Maar ja. die is ook echt een andere ras en die ploffen niet zo hard. Kijk, ze groeien allemaal harder dan normale kip, maar uh, niet zo hard dat ze door hun poot zakken. Oké, okay, dus alle uh, kip, kippen zonder sterren, dat zijn wel plofkippen. Ja. En, maar die vind je dus bij de poliers ook? Als je ja, denkt dat je, je daar beter daar... kippen eet, dan heb je het mis. Uh, uh, in de meeste gevallen is dat zo. ze dus probeer je met heel veel smoesjes uh, toch hun... Uh, want het is wel duurder vaak bij die poliers... Uh, mooie wraadjes omheen te hangen, maar vaak is het gewoon plofkip. Oké. Okay. Meneer Ontman, u had een ander punt. Ja, ik had een ander punt. Uh, misschien zijn er consumenten die denken dat de plofkip... Uh, is gevaarlijk voor de gezondheid. Maar in werkelijkheid hoeft dat niet zo te zijn... mits de kip is niet gevoerd met trots, zoals antibiotica en hormonen... en dat soort chemicaliën. Uh, ja, maar ja, Mitsie niet gevoed is met antibiotica. Eigenlijk krijgt, heeft elke plofkip elke keer antibiotica gehad. Uh, vaak al in de broederij. Dus uh, uh, ze worden juist enorm veel behandeld met antibiotica. En daar zijn al heel veel spoeddebatten in de Kamer over gehouden dat dat zo gevaarlijk is. Dus kijk, het kip eten direct voor de kip eten zelf is niet zo gevaarlijk. Maar het feit dat ze echt honderdduizenden kilo's antibiotica in die kipindustrie gebruiken... dat is echt wel heel erg gevaarlijk. Want dat, dan worden we resistent tegen die antibiotica? Nee, ja, die, er worden bacteriën ontstaan in die kippenschuren... die resistent zijn tegen antibiotica. En die komen ook in ziekenhuizen terecht... waar ze dus niet meer behandeld kunnen worden... omdat die an, antibiotica resistent zijn. Dus je hebt daar geen antibiotica meer tegen. En dat, dat is echt wel een gevaar, vooral een potentieel gevaar. Nu, nu misschien nog niet eens zo groot, maar als we zo doorgaan... ontstaan die bacteriën steeds meer en steeds... Tegen steeds meer antibiotica resistent. En dan heb je echt wel levensgevaarlijke toestanden. Hm. Want dan komen er steeds meer ziektes waar, waar wij ons niet tegen kunnen inenten. Uh, ja, waar, dus waar kun je, we hebben geen antibiotica meer voor. Okay. Ja. Meneer Oldman. Oh, ja, dus als ik het goed begrijp, zijn er twee soorten uh, plofkip. Eén plofkip met. En één plofkip zonder antibiotica. En dat, die onderscheid is niet gemaakt in de campagne. Nee, maar volgens mij is ja. meneer Van der Wout daar ook niet mee eens. Nee, eigenlijk. je kunt er wel vanuit gaan dat ze ongeveer alle plofkip-antibiotica uh, heeft gehad. Want dat hebben ze gewoon nodig om op de been te blijven. Zo'n zo verzwakt dier is daar eigenlijk. Die steekt zoveel energie in die extreme groei. Dat hij eigenlijk geen energie meer heeft om zichzelf een beetje op de fysieke uh, gezondheid op de poten te houden. Want waarom denkt u, meneer Otman, dat, dat er kippen zijn, of plofkippen die geen antibiotica krijgen. Nou ja, een plofkip. Een wezen hoeft niet uh, slecht te zijn voor de gezondheid. Want een plofkip is een kip die bijna 24 uur per dag vreed. Uh, die lampen staan aan van 0 uur tot 24 uur. En zodoende zijn ze binnen zes weken komen ze over het gewicht van zeg maar 2 kilo. Ja, plus -minus. Maar, maar dat staat los van de antibiotica natuurlijk. Ja, het gaat om het, uh, het eten, om het vreten. Hm. He, even nog andere punt ook. Ja, mijn laatste punt is... Stel, stel dat de supermarkten die prijs van uh, kippenvlees verhogen... met 1 of 2 euro per kilo. En gaan ze werkelijk dat verschil aan de boer geven? Denkt u of denkt meneer Sjoerd... dat die boer gaat in dit geval... Uh, op een eerlijke manier die kippen houden. Ja, dat denk ik. Ten slotte is, boer, uh, is de boer ook een ondernemer... en iedere ondernemer probeert uh, om zijn productie zo goedkoop mogelijk te houden. Dus ja. u denkt, die boer steekt dat gewoon in zijn zak en die kippen buren ja, er niks Ja, natuurlijk. Dat is toch een cadeautje voor de boer. Dus ja. eigenlijk, okay. de hele reclame of campagne moet gericht worden op de bron in dit geval. Maar dat gaan doen. Naar de supermarkt. Oké, okay, maar even, even een reactie. Bron. Want dit well, punt is duidelijk. Ja. Dat hebben ze vroeger gedaan, de boeren. Maar die, die konden er gewoon niet tegenop. Maar, maar uh, uh, denkt u niet... Of Denk jij niet, Sjoerd, dat, dat de boeren inderdaad denken van... ja, ik neem dat, dat geld gewoon en ik verander niks aan de situatie van de kippen? Nee, dat denk ik niet. Want wat, wat wij, wij gaan natuurlijk niet zeggen, zeggen tegen Albert Heijn... jullie moeten die kip duurder maken... en dan een zak geld zonder eisenpakket aan die boeren geven. Die kippen moeten anders worden. Precies. Dus er komt dat sterrische systeem van de dierenbescherming op dat vlees. En daar, daar zitten gewoon heel controlesystemen vast... die ook op die boerderijen controleert of die dieren ook echt beter worden gehouden. En daar, daar krijgen ze ook dat extra geld voor. Dus ja... Alles wijst erop dat die dieren dan uh, dat, dat goed, een goed werkend systeem is en dieren ook echt beter van houden. Meneer Otman, ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. Bedankt hè. Goe Goeied. We gaan uh, nog even kijken of er wat mailtjes zijn. En die zijn er inderdaad. Uh, overigens no roep, doe ik nog even een oproep voor de bellers, ook 0811 21. Als u uh, uh, iets te zeggen heeft op de volgende vraag. Hebben de campagnes van wakker dieren tegen Plofkip en kiloknaller invloed, invloed op uw? Koopgedrag, waarom wel of waarom niet? En wat is er door veranderd? Dus, uh, eet u minder vlees bijvoorbeeld? Of uh, eet u duurder, beter uh, biologischer vlees? 0800 1121 is het telefoonnummer: 0800 1121. kazaluna.ncv.nl, het, het mailadres. En hashtag voor als u wilt twitteren. Er is gemaild door Sven Hogenbirk uit Wiegen. Uh, is het nou ook zo dat wakker dier het plofkalf inmiddels wel heeft geaccepteerd? Of zijn daar bij die kalveren dus inmiddels de leefomstandigheden verbeterd? Is dus daar naar de omstandigheden ook onderzoek gedaan... WS, zijn jullie alle negen vegetariër? Oh, dat is wel leuk. De, de negen mensen van Wakker Dier, zijn die allemaal vegetariërs? Nee, nee, nee, we zijn geen vegetarisch club. Dus je mag ook bij ons komen werken als je geen vegetariër bent. Maar de meeste wel de, de lust uh, in vlees vergaat je wel als je de hele dag met dit onderwerp bezig bent. En die anderen eten minimaal drie sterren natuurlijk. Ja, dat sowieso. Ja, Dat, dat, dat is dan wel min verplichting hoor. Ja, nou ja als, je, als je dat niet doet, dan uh, kun je natuurlijk niet echt uh, vol overtuiging uitdragen dat je daar. Uh, uh, dat andere mensen dat wel moeten doen. Ja, begrijp ik. Goed, even naar dat andere punt. De plofkalveren. Ja, nou, plof plofkip ken ik. Eh, het woord van het ja, maar plofkalf <laughs> ken ik niet echt. Ik nee. denk dat er wordt gedoeld op dat kalfslees ja, wat in de supermarkten ligt. En daar zit nou. Hey, uh, ja, dat, dat is dus wel uh, zonder. Uh, erge bloedarmoede. Dat, dat hebben we met de campagne wel voor elkaar gekregen. Maar ja, het blijft gewoon een kalver dat de eerste zes, acht weken in een, uh, alleen in een bok staat. Gelijk bij de moeder weggehaald eigenlijk. Vaak na een ellendig transport. Deel, deel komt uit Letland zelfs. Uh, een paar dagen oud, al hier naartoe. Twee weken oud of zo. En die, vervolgens staan ze een aantal weken alleen. En vervolgens komen ze in een groepje eh, binnen. Komen nooit buiten, nooit het gras in. Ja, dus dat is nog vrij ellendig leven. Dus, maar, uh, maar groeien die ook heel snel? Misschien dat dat. Uh... Ja, maar ze groeien niet extreem snel. Hoor. Oh. Nee, want het, het is een rest. Die kalveren zijn eigenlijk een restproduct van die melkvuiderij. Om die koeien aan die melk te houden. Moet je elk jaar kalveren. Die koe laten kalveren. En ja, wat doe je vervolgens met de kalver? Het gaat eigenlijk om die melk. Dus die kalveren zijn eigenlijk een restproduct. En die wordt dan maar in. Uh, Wordt dan maar uh, gehouden voor het kalfsvlees. Maar dat is dus niet een extreem snel uh, gefokt op extreem snel groeiend kalf. Oké. Okay. En wat, nog even kijken of er nog iets staat wat we nog niet beantwoord hebben. Uh, ja, jullie hebben dus niets geaccepteerd wat slecht is voor die kalf. Nee, Dat lijkt me logisch, hè. Nee, nee. <laughs> dat, ja, eigenlijk is het best simpel af en toe. Uh, ja, ik denk, want er zijn nog wat mailtjes. Ik ga zo ook even naar Twitter kijken. Maar eerst naar de telefoon. Arie is aan de telefoon. Goeienacht. Kijk, ja, je bent een kwaar enkel te fraal stellen, meneer. Ja, dat mag. Wat, wat, die, wat er dan uh, veranderd wordt aan het transport van die, van die dieren. Als je vroeger op een boerenmarkt kwam, uh, zelfs in Amsterdam, dan, dan kon je zeg maar een groepje kippen kopen. En dan zaten ze mooi in een, een soort ronde mand. Maar hoe gaat het nou met die kippen? Want je ziet dus, dus vrachtwagens vol en dan hangt er half een halve uh, uh, over, over die, die trailer. En die, die kippen die gaan in een bak... En die zijn dus op, uh, wat uren of tijden zonder vreten zeg maar, en zonder water. Wat gaan ze daarin doen? Want dat is wel een marteling voor die dieren. Ja, absoluut. Er gaan een miljoen zelfs dood per jaar tijdens het transport. Hè? Dus op weg naar de slachterijen leggen ze nog het loodje. Uh, vanwege die beroerde omstandigheden, ja, dat is afschuwelijk. En uh, ja. bij die één ster kip en bij biologisch horen wel extra eisen. voor betreft hoe lang ze uh, onder op transport moeten zijn. De omstandigheden zijn in die uh, vrachtwagens. Redelijk hetzelfde, helaas. Dus vrij onredelijk, moet ik eigenlijk zeggen. Maar die kippen zijn veel sterker. Hè? Die zijn niet kreupel, die biologische kippen en die kippen zijn niet kreupel. Die zijn uh, ouder al. En daardoor kunnen ze veel beter tegen die omstandigheden. En dan hebben ze veel. Uh, uh, ja, is het, is het een stuk draaglijker. Maar het is nog altijd uh, niet ideaal. Absoluut niet, nee. Nou, ik, ik, ik krijg het er benauwd van. Ik heb een ozonkipfilet in mijn in in in vriezer liggen. Maar ik begin er. Uh... Als je er een dan word ik er al broert zijn. Ja, gewoon lekker laten liggen daar. Ligt prima daar. Ja, kijk je toch nog maar op. Ja, het is er nu toch al. Dank u wel voor het bellen, Arie. Ja, oké. Goedenacht hè? Ja. Dag. Ik kijk even naar het Twitter. Na het zien van KFC-video, ken je die? Ja, ja. Wat was dat? Ja, we hadden een viral gemaakt, een videootje over de enorm veel hoeveelheid plofkip die ze bij Kentucky Fried Chicken hebben. Die hebben van die buckets van, ik nou, moet een hoofd doen, een kilo of zo... Uh, gewoon puur in één keer aan kip. Oké. Okay. Dus dan Dat eet je eigenlijk een paar keer de dagelijks aanbevolen hoeveelheid... in één keer op aan kip. Oké. Okay. Niet gezond voor jezelf en het is allemaal plofkip. En uh, hij schrijft daarover, zelf woon ik in Spanje... ik koop in ieder geval geen goedkoop kip meer, dan maar wat minder vaak. Uh, nou iemand zegt, we eten meer vlees dan goed voor ons is. slecht voor het milieu en dierenleed. Uh, even kijken hoor. Maar het is aan het veranderen. Hè? Het is echt, uh, we hebben waarschijnlijk dit jaar voor het, of afgelopen jaar... Dus voor het eerst een trendbreuk gehad dat echt enorm is gedaald. Ja, dus het is, ja, vlees Ja, vleesconsumptie per gemiddelde Nederlander. Dus we hebben eigenlijk al die jaren een beetje... Ja, tien jaar geleden steeg het gewoon nog steeds. En de afgelopen jaren zag je een beetje stabilisatie. Nu heb je voor het eerst dat het echt achteruit gaat. In Nederland, echt met een aantal kilo's per jaar. Was er weer een taartmomentje voor jullie? Ja, dat was wel. dat was wel een trendbreuk, noem je dat dan gelijk. denk dat het echt een trendbreuk was. Dan nog even Bas het Hart. Die schrijft, liggen die plofkippen zo lang in de schappen? Ik weet niet waar die vraag vandaan komt, maar... Uh, nee, weet ik ook niet. Nee, op zich niet. Het is uh, gewoon uh, verse kip. Uh, zes weken liggen ze in, ja. liggen ze eigenlijk in die stallen. En vervolgens in één, een, in een, twee dagen liggen ze in de supermarkt. En dan uh, komt er een 35% procent stickertje op. En dan is dat Precies, Zo gaat het vaak. Goed. Uh, ik denk dat, nou, doe nog één mailtje. voor. Ja, we vol. hebben wel een keer voor de lol gekeken... hoeveel ruimte hebben ze nou in het schap van een supermarkt. En de meeste supermarkten geven zo'n plofkip dus meer ruimte in het schap... Hè, na hun dood dan voor hun dood. Ah, er wel maar liggen ze ook tegen elkaar, die hebben toch ook niet veel ruimte? Ja, ja, kun je dus voorstellen. Ja, twintig per vierkante meter, hè? En uh, ja, uh, ah. wij vonden het ook vrij ja. macaber. Ja, maar ik zit nou even dat voor me te halen, maar die liggen gewoon echt tegen elkaar aan. Dat kan niet, kan niet krapper, volgens mij, dan in zo'n Ja, maar twee derde A4'tje, dat is ook ja. tegen elkaar aan. Dat ligt ook echt tegen elkaar aan. Ja. Nou ja. Ja. Goed, um, nog eentje, nog één een mailtje voordat we naar wat muziek gaan luisteren. Uh, hallo Klaas en Short, ik ben uh, twee maal in de week vlees of kip, oh een twee maal in de week vlees of kipeter. En doe doordat ik het weinig eet wel heel biologisch. Uh, dit doe ik al jaren en het bevalt me goed. Vaak dacht ik: begin met jezelf en verbeter de wereld. En ik voelde me ook vaak erg lonely, staat er. Lonely misschien. Heerlijk dat Wakker Dier deze campagne zo doorzet. Ik weet zeker dat ze het gaan redden. Maar als ik straks kip-ijsalade koop, zit het daar dan ook niet meer in? kip eissalade of kip- of eissalade zit het daar ook niet meer in. Nou, die salades, daar gaat het goed mee, hè? geloof ik. Ja, ja, bij Joma is onder andere om. Er zijn een aantal uh, aanmerken die echt wel om zijn. En geloof ik wel, kijk, daar zit vaak niet zo heel veel kip in... dus het is voor hun vrij makkelijk om om te schakelen. En die ja. gaan allemaal mee. Als zo'n grote jongen, zeg maar, als Albert Heijn omgaat... dan gaat ah, de rest allemaal wel mee. En je hebt daar ook scharrel, uh, kip eieren eiersalade? Ja, die heb je tegenwoordig ook, ja. ja. precies. En biologisch zelfs al, ja. ja. Ja, fantastisch. Ik ze doen hier aandacht aan besteed. De media is machtig en dit verdient de kip in de supermarkt goed, hè? Uh, groot. Uh, ik wens wakker dieren een zeer goede en hopelijk geslaagde actie toe. Nou, dat is mooi. Bedankt. Die muziek die ik beloofd heb: Nick Kershaw is dit met The Riddle. Want die zit hier gewoon tot het eind van de uitzending. En dat is nog ongeveer uh, 35 en een half minuut. Ja, we hebben het over uh, de campagne van Wakker die vandaag begonnen is. Gericht uh, tegen Albert Heijn en Jumbo. En dan gaat het over de plofkip, want die moet de schappen uit. Er uh, heeft nu iemand gemaild, ook van een andere supermarkt, Gros. Uh, Anwar heet hij en ik zeg, hij schrijft Goedenacht, heren. zelf ben niet beïnvloed om wel of niet een plofkip te kopen of al dat andere. Maar als kassier merk ik wel achter de kassa dat er steeds meer biologisch voedsel de winkel uitgaat. Ik werk dus, daar zei ik al bij de digos. Nou, lijkt me goed nieuws. Ja, zeker. Ja, het, is echt, het is echt aan het veranderen, hoor. Dus mensen eten echt minder vlees. En uh, uh, ook het vlees dat ze eten is gewoon beter. En dat, dat, dat zie je wel uh, dat dat verandert. En dat zal in 2013 nog sterker doorzetten, verwachten wij. Hm. Ja. Dus ja, al die trendwatches, die moderne trendwatches, je hebt tegenwoordig ook uh, 1001. En die, een heel <laughs> groot deel voorspelt ook dat duurzaamheid... en vooral in vlees uh, trending zal zijn in 2013. Oké. Okay. Een ander mailtje van Sietke van Aalsum, die schrijft... Um, ik zing al jaren mee met die reclame voor het eten van kip. In plaats van kip het meest veelzijdig stukje vlees... kip het meest verontreinigde, verontreinigde stukje vlees... in verband met de verontreiniging. Sietzke van Aalsum doet ons hartelijk hartelijke groeten. En dan hebben we nog um, Ghani. Die schrijft, hallo, goeiedag. Ik heb een vraagje. Hoe zit het met uh, halal, kosher kippen? Zijn dat ook plofkippen? En zo ja... Zijn, uh, en zo ja, dan zijn dit geen halal-kippen. Hoe moeten deze mensen aan hun halal-kip komen? Met vriendelijke groeten, Ghani. Ja, daar raak eigenlijk heel vreemd in. De, want. De, de, de, de, de, als je het over de halal hebt, denkt iedereen gelijk aan de slachtmethode. Maar in de Koran staat ook dat je een dier goed moet hebben behandeld... Uh, voordat je hem slacht. En anders ook niet uh, halal is. En daar wordt eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Dus het is eigenlijk in die islamitische slachterij is het eigenlijk allemaal plofkip... en industrievarken. En, of nou, varkenslees natuurlijk niet, maar industriekalf. Dus daar wordt eigenlijk niks aan uh, dierenwelzijn gedaan... tijdens hun leven. En uh, slacht is ook nog eens een keer dieromvriendelijk. Dus dat is eigenlijk helemaal niet halal. En als je dat toch wil hebben, dan... Uh, omdat je de Koran goed leest, dan heb je wel een paar biologische halal producten. Maar die zijn echt heel moeilijk te vinden, omdat het gewoon heel kleinschalig is. Oké, okay. en als hij zegt, dan zijn het eigenlijk geen halal kippen. Als het plofkippen zijn, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, je vol, hebt zo'n organisatie, de Groene Moslims, en die zeggen dat ook. Van, ja, dat, dat mag je eigenlijk als moslim helemaal niet eten, die producten. Oké. Okay. is niet halal. Uh, aan de telefoon nu, mevrouw, een mevrouw die liever haar naam niet wil noemen... Nou, dat respecteren wij natuurlijk. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ik ben heel erg blij met de actie van wakker Maar heb ik een vraag over de, over de ganzen, over de ganzenlever. Die, die, die ganzen die zo volgepropt worden. En wat doet wakker daarmee? En er gebeurt, uh, hoe heet dat? En er wordt al heel veel gegeten in die sterrenrestaurants. Uh, Beseffen die mensen wel wat voor walgelijk vlees als ze eten? Goed. Ja, te weinig denk ik, want inderdaad wordt nog vaak bij sterrestaurants. Doet u daar dan eens wat aan? Ja, nou, goeie op. Maar dat hebben jullie al gedaan toch? Ik ben er al zo lang mee bezig. Ik vind het zo walgelijk hè. En vooral mensen die met een goed gevulde portemonnee. en die gaan daar eten en die willen ze zogenaamd chic eten. Nou. Ik heb daar ik heb een hele lage dunk van, hoor. Maar jullie ja, doen daar hebben, toch wat aan? Ja, we hebben daar ook al heel vaak campagne voor gevoerd. En er zijn al in heel veel restaurants verdwenen. Het is bij de macro verdwenen, in eigenlijk supermarkten verdwenen. We hebben we dit jaar nog uit een aantal winkels bij Albert Heijn gekregen... waar het uh, stiekem in was uh, verzeld. Ja, die zijn officieel gestopt? Maar er zijn wat franchisers ja. geweest die dat daar nog wel verkochten? Ja, die hadden het gewoon toch in de winkel gelegd. En, en daar heeft dan Albert erachter. Heijn meteen actie op ondernomen. Ja, dat wou Albert ja. Heijn ook niet. En, dus we zijn daar zeker ook campagne aan het voeren. Maar het is, wat ik net ook al uitlegde, als we van het ene dierenleed naar het andere... het is allemaal erg. En als we van het een naar het andere ja. hoppelen... dan krijgen we nooit iets bereikt. Want dan denken die supermarkten, we houden ons even koesten... en over een ja, maar, maand zijn ze maar, in een andere manier bezig. Dan moeten die niet meer bij de bron zijn dan? Uh, ja, de bron is de boer en wij geloven niet... Maar ik niet... denk wel eens... Ja, die mensen die, die, die, die, die hier zo, zo, zo vetmesten met, met zo'n met, met, met zo trechter in, in... Dan denk ik wel eens... De godverdorie, uh, we zullen die mensen zelf eens uh, uh, uh, zo'n zo, zo trechter in de maag stoppen... En het even goed volproppen. dan weten ze waar ze mee bezig zijn. Ja, dat ik snap die emotie spreek. wel, maar dus dat... dat is echt, Macht over onmacht, hè? Ja, ik snap absoluut de, uw emotie. Uh, want nou, die emotie voelen zwikkelijk. wij ook. Alleen, ja. Met alleen emotie kom je niet. En de boeren de schuld nee, geven, je kom je m n m n ook niet mee. Ja, ja, maar wat wij dus doen is echt die supermarkt aanspreken. In dit geval bij Foie Gras, vooral de restaurants. Je ziet bijvoorbeeld bij de Libraïen... Uh, dat nou. ze al vegetarische kookcursus gaan geven aan mensen. Dus er zit echt wel verandering in, hoor. Dus... Ja, we, we, we ja, van de menu, moet we weg. Ja, absoluut. Ja, helemaal mee eens. Dank u wel voor het ja. bellen, mevrouw. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, ja, ze zijn ermee bezig. Maar, maar oh, nu eerst even ook... de plofkip. Ik dank u wel, hè? Ja, maar dat ook. Alles. Ja, nee, dat, maar dat doen ze wel. Oh. Dan, ja. Dank u wel. Goeienacht. Alles. Ja. <laughs> uh, Willem. Ja, Klaas. Hallo. <laughs> Goedenavond. Hallo. <coughs> Fijn dat we elkaar even horen. Gelukkig nieuwjaar trouwens. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja. <coughs> um, ik heb uh, de afgelopen drie kwartier voordat uh, de, de, het hoorstel kwam naar jullie en normaal ben ik iemand die ik uh, bewonderd uh, maar ik, uh, ja, ik wil toch wel een paar opmerkingen maken want ik heb de indruk dat je het nieuwe jaar niet best begonnen bent oh. je hebt uh, de afgelopen drie kwartier voordat het één uur werd natuurlijk ja volgens mij propaganda zitten maken... voor taliban- en al-Qaeda-achtigen... onder de dierenliefhebbers. Nou, is dat niet een beetje Hier erg? Daar wordt niemand wijzer van. En het is alleen maar schelden op supermarkten. Ik denk dat dat bij een publieke zender... helemaal niet hoort. Ja, Nou, schelden heeft Sjoerd helemaal niet gedaan. Maar even kijken, want waar, waarom vergelijk je ze daarmee? Nou, dit is flauwekul. dit is propaganda op een verkeerde manier. Maar laten we even op de inhoud ingaan. Dan. Wat, wat, wat klopt er niet aan? Nou, dat... dat Dieren zijn dieren en uh, die hebben alle rechten om uh, uh, goed behandeld te worden. Maar uh, de manier waarop de wakker dier met dieren omgaat, is een onjuiste manier. Het is uh, erg populair, maar het is wel dom. En wat is er uh, niet goed aan dan? Wat is er onjuist aan? Ja, uh, alles is uh, onjuist als je het dier doodmaakt, maar alles is juist als je het dier doodmaakt en opeet. Dus er gaat helemaal niks verkeerd. En wij kunnen wel allersielig doen over iedere kip die zogenaamd een plofkip heeft... maar het heeft niks te maken met dierenwelzijn. En dat je daar een uur met elkaar over probeert uh, goed te praten... wat uh, helemaal niks verkeerd aan is in wezen... dat spijt mij en dat je dat als publieke omroep doet... Dan nou, zeg ik van, joh, als je propaganda wil maken... verkoop je het programma aan de commerciële zender. Ja, nou ja we hebben de reactie natuurlijk van Albert Heijn laten horen. We hebben ze ook gevraagd of ze wilden reageren in de uitzending. Dat vonden ze geen goed idee, maar we hebben wel die, die hele reactie voorgelezen. Ja, maar je bent op een campagne begonnen tegen Albert Heijn en tegen Jumbo. Dus dat is tegen. Niet met, maar tegen. Ja. En ik, zou, ik denk altijd van, joh, je kunt beter een programma beginnen... waar je een woord en weder heb. Ja, maar dat zeg ik net, nee. hè? We hebben ze gebeld. En ze... Ja, nou ja, nee, maar dat, dat is goed. Dat zijn vaak programma's. En ze zeggen, ja, we hebben ze gebeld, maar we hebben ze niet gehoord. Nee, maar ik heb maar... het ook nog voorgelezen, wat ze zeiden. Maar ik vind het. Uh, ik uh, waardeer je programma. Maar je bent op, met dit programma verkeerd bezig, want dat wakker dier is een verkeer, verkeerde club. Oké, okay, goed. Nou, daarover kan je van mening verschillen natuurlijk. Maar wij gaan in ieder geval alles eraan doen om jou in de toekomst ook weer uh, het naar de zin te maken. Dankjewel okay. voor je reactie, Willem. Oké. Okay. Daag. Ja. Um, even kijken. Ja, heb, ja, nou ja, ik neem aan... Ja, ik, ik, ik, ik weet ik niet op welke argument ik precies moet ingaan. Nou <laughs> ja, ja, nou ja, ik... Ja. Ik denk dat het wel duidelijk is wat jij ja. wat je daarvan vindt en waar je het niet mee eens bent. Ga ik gewoon nog een mailtje doen. Uh, tenzij je toch nog graag wat wil zeggen. Hoor. Ik wil je ook nou niet de ja. mond snoeren. Uh, hallo, schrijft uh, Toon. Uh, vaak wordt gedacht dat de boer het leuk vindt om op deze manier de dieren, uh, om op deze manier de dieren zoals in de reguliere veehouderij te houden. De boeren vinden het echter niet leuk dat veel dieren lijden. Echter, zij zijn ook ondernemers en moeten geld verdienen. Want eh, als de supermarkt er geen geld aan de boer geeft... om de dieren op een goede manier te houden... dan moet dat maar om de op de reguliere manier. Want de macht van Albert Heijn wordt zeer onderschat. Als Albert Heijn eh, beslist minder geld te geven voor het vlees, voor de melk... dan geven ze minder. De boeren zijn zeer afhankelijk. Want als de burgers graag goede omstandigheden voor de kip hadden gewild... dan zouden zij al lang geen plofkip hebben gekocht. Echter een goed koopkipje geniet de voorkeur. Ja Eigenlijk kan die meneer zo bij wakker dier komen werken, volgens mij. Ja, ik denk het ook, ja. ja. ja we, we, mensen denken vaak dat wij tegenover boeren staan. Maar het is een grote boerenorganisatie, ZLTO, geweest. De, de voorman die zei, uh, Wakker Dier is onze beste vriend. En ik denk dat het ook wel een beetje langzaam begint te worden... dat uh, boeren en dierenbeschermers hetzelfde belang hebben. Namelijk dat die supermarkt gewoon een fatsoenlijke prijs gaan betalen. En uh, uh, als we nou in de toekomst ook nog eens een keer meer gaan samenwerken... want het ligt allemaal nog wel een beetje gevoelig en in de kinderschoenen. Als we nog meer gaan samenwerken, ik denk ik dat we een enorm sterk blok kunnen zijn... tegenover het, het miljardenbedrijven als Albert Heijn en Jumbo. Ja. Dan naar een mailtje van Sebastiaan. Goedenacht, in de huidige omstandigheden verhoogt de eigen risico zorgverzekering. De huidige crisis, het leuke van biologisch voedsel. Het leuke van biologisch voedsel, maar dat is gewoon veel te duur vergeleken met een... Kilo kipfilet. Biologisch heel erg leuk, maar zo duur... dat de consument in 2013 wel kilogrammers moet kopen. De leefomstandigheden van de kip boeien niet als hij in het vriesvak ligt. Ik ben een dierenliefhebber, maar mensen met een uitkering... en een, een, een mini-pensioen kunnen niet betalen. En dat is geen onwil, goedjes, Sebastian. Ja, dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van die mevrouw die net twitterde. Dus er zijn toch wel mensen die denken, ik zou het wel willen, maar het is toch te duur. En dan zeg jij, ja, het kan ook voor een paar dubbeltjes meer. Ja, dat is dus waarom we op één sterkip inzetten. Want dat is gewoon de ondergrens. En uh, voor iedereen die het kan betalen... Zo ook nog altijd het overgrote deel van de bevolking... Uh, adviseren we biologische kip. Maar uh, of vegetarisch, hè, dat kan natuurlijk ook. Dat is sowieso al goedkoper als je wat minder vlees gaat eten. En ook veel gezonder voor jezelf. Dus je ziet juist in die bevolkingsgroepen die weinig geld hebben... dat ze juist heel veel vlees eten en heel ongezond vlees eten. En... Uh, dus ja, daar valt nog wel een hoop te winnen zonder dat je geld kost. Hmm. Uh, iemand schrijft, ik dacht niet dat de uitzending nog linkser komt... totdat een anonieme beller belde. En uh, dan hebben we nog uh, uh, Homburg. -Homburg. Oh ja. Nou, uh, ik zit zelf ook aan de kassa. En bij ons in Noord-Holland, Haarlem, eten ze niet heel veel vlees. Oké. Okay. Nou, dan... Een andere luisteraarsvraag. Iemand belde, wilde niet in de uitzending, maar heeft er een vraag gesteld. Uh, vraagt zich af of het klopt, de meneer vroeg is dat. Dat het vlees jarenlang in de Vriezen ligt voordat het in de supermarkt terechtkomt. Dat heeft hij van rundvlees eens begrepen. Ja, bij kip is dat wel het verhaal. Dat je de kip uit Azië wordt geïmporteerd. Maar dat zijn bepaalde... Uh, kip in verwerkte producten. Dus uh, verse kip in de supermaatschappij niet. Dat is eigenlijk voor het overgrote deel gewoon uit Nederland. En, en niet ingevroren? En, nee, en, en, en niet lang nee, nee, dat En rundvlees is, ook niet? Uh, rundvlees weet ik niet precies van. Want daar komt wel voor een belangrijk deel natuurlijk uit Zuid-Amerika. En dat, uh, ja, dat heeft dus wel een tijdje, onder, is al een tijdje onderweg geweest. Dat ja, zou kunnen. En maar jarenlang... Ze noemen dan vaak ook besterven. Hè? Dus bij Albert Heijn zie je van die grote. Oh, ja tekst eronder van, uh, wij laten ons uh, vlees uh, Besterven. rijpen. Ja. Besterven, dat is eigenlijk gewoon de lijkstijfheid die je bij, uh, bij, ja, bij mensen ook hebt. Als je doodgaat dat eerst vlees heel taai is en langzaam wordt het dan weer soepel. Dus uh, Dat noemen ze dan rijpen, klinkt mooier dan lijkstijfheid natuurlijk. Dus ze noemen dat chique uh, rijpen. Maar dat, dat gebeurt dus wel bij vlees eigenlijk. Dat je het een tijdje laat liggen. Wordt tegenwoordig heb je daar allemaal technieken voor... Om, die, om met stroomschokken bij kip bijvoorbeeld... met stroomschokken die lijkstijfheid sneller weg te krijgen. En dan wordt zo'n kip na de slacht... Uh, met hele snelle pulsen aan stroom... Uh, dus heel vaak kort en krachtig onder stroom genoeg. gezet. om het zo snel mogelijk mals te krijgen. Goed. Dus die lijkstijfheid weg te krijgen. Ja, het is heel We hebben wel verhaal. haast met die kip, hè? <laughs> Tjonge, jongen, is ja. het het een beetje ontsmaakelijk verhaal. Maar uh, ja, het is helaas zo. Marleen van Vliet aan de telefoon. Ja. Goeienacht. Uh, ik, ik, ik ben het met de stelling eens dat je. Uh, plofkippen niet. Uh, moet kopen. Dat, dat doen we ook. Maar wat ik. Uh, wat mijn vraag is, is eigenlijk. van Hoe kun je nou in al. Uh, de pastijtjes en andere. Uh, dingen waar je uh, kip in koopt. hoe is dat dan? Hoe kun je erachter komen of het wel of geen klofkip is die gebruikt is? Ja. Hoe kom je erachter? Ja, dat, sta, dat staat er ook op. Dus als biologisch staat er natuurlijk ben je op. Nou? He? Het, sorry? Ja, meen je dat nou? Ja, dat, ja, dat meen ik. Ja. En je hebt tegenwoordig ook steeds meer producten. Bijvoorbeeld die aanmerken waar ik het al over had... met de ja. chips en de worsten en de... of chips niet, de salades en de worsten en de pizzas... waar dan ook op komt staan dat er dus vlees of kip in zit... met uh, beetlevenster. Dus dat kun je wel oplezen. Maar het ligt nog amper in de schappen. Dus ik snap wel dat u het nog niet heeft kunnen vinden. Want het is er nog maar heel weinig. Maar het, het zal uh, in 2013 veel vaker te zien zijn. We hebben nog een andere vraag. Ik uh, koop uh, eieren waarop staat van nou dat komt op, op, op de. Via, uh, uh, uh, niet, niet via legbatterijen, maar uitloop eieren. Is dat zo? Ja, dat wordt in principe ook gecontroleerd. Ja, er wordt ook wel eens mee gefraudeerd. Daarbij ook nog wel eens aan de kaak gesteld. Uh, ja. uh, omdat we het hadden aangetoond dat er mee gefraudeerd was. Maar over het algemeen kunt u vanuit gaan dat dat wel klopt. Ja, en de, de, een vrije uitloopkip, ja, dat is dus uh, een kip die buiten he, die ook een uitloop heeft gehad. En, en hoe ver is die dan, zo'n uitloop? Zo'n uitloop is best wel nogal wat, door 2,5 vierkante meter per kip. Dus dat, dat is wel heel veel. Alleen, nou, ze maken uh, vaak geen gebruik uh, beter van. Beter dan niks, hè? Ja, nee, maar het is ook, het is ook behoorlijk veel. Is Alleen dat twee, maken... twee sterren ja. of is dat drie sterren? Dat is twee en, uh, sterren, ja. Die loopt hier nog met drie sterren. Je kunt het merken aan de eieren. Ja, zijn ze lekkerder? Ja. Nou, nee... Als je een ei kookt, en een, een echt een vers ei wat uh, rondgeschirreld heeft... dat is veel moeilijker uit schil te krijgen. Dat, dat, is, dat is anders van structuur. Dat is niet glad. Oké. Okay. Nou, dank Het ziet wel. er gewoon anders uit. Dat is gewoon... Uh, ja, daar kun je het echt werkelijk aan merken. Mevrouw Van Vliet, ik dank u wel voor het bellen. Bye-bye. Goeiedag, bye-bye. Uh, mijn heren, schrijft Job te pas, hij is vleeseter, dat weten we dan meteen. De plofkip en de antibiotica-kip, veelal dezelfde, hadden al lang moeten verdwijnen, net als het plofvarken en antibiotica-varken. Al was het maar te willen van de volksgezondheid. De acties hiertegen vind ik prima, maar de groenen en dierenvrienden in Nederland gaan te ver door te eisen op te houden met het eten van ganzenlever. Deze vogels overeten zichzelf ook voor de trek. Het dierenhouden in het circus of in de dierentuin... het houden van bonddieren, het verbieden van afschieten... van overtollige wilde dieren, herten, wilde zwijnen, et cetera... op de Veluwe, in de waterduinen van Zandvoort... in de IJsselmeerpolders, et cetera... overbevolking van deze gebieden levert ongelukken en schade op. Dat wordt je reinste bemoeizucht. Waar blijft het idee van tuin over de Varkensflats? Daar zou je... Cradle to cradle van kunnen maken. Binnen loslopende varkens die buitenom naar andere etages kunnen lopen of glijden door uh, van die zwembadtunnels. En weet u hoe je een vegetariër herkent? Deze ziet eruit als een goudrenet in april. Bleek, rimpelig, hol en dun met rotte plekjes. Nou, het is een uh, echte vleeseter. Ja. Even een paar dingetjes. Hij zegt: ja, Bijna de dierenvrienden poëtisch. die gaan wat te. Ja, het is wel met een grappig, grappig mailtje. Die gaan te ver bijvoorbeeld door de actie tegen gransleven, nou daar hebben we het net met die mevrouw al even over gehad, ja. um, dierentuindieren, uh, bond, die, of het houden van bondieren, de nertsen, ja die, die gaan er ook uit hè? Ja. Um, heel goed. En dan heeft hij het over de vargesplits van Pim Fortuyn of die. Ja, er zijn allemaal ideeën onder andere hem, maar ook door andere mensen over varkensflats geweest en megastallen. En er wordt dan al, dat is dan wel interessante discussie, want er wordt altijd gezegd, uh, uh, gediscussieerd van je kunt een megastal natuurlijk die inrichten. Ja, dat kan in theorie wel. In de praktijk zie je gewoon altijd dat die megastallen gericht zijn op bulkproductie. Uh, dus zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk massa vlees uh, produceren. En dat is dus ten koste van dieren. Dus in de praktijk zie je geen uh, diervriendelijke megastallen. Dus alle, alle mooie, prachtige ideeën over diervriendelijke megastallen... dat, is gewoon, uh, dat ja. zijn baanideeën. Die... Maar toch even, zeg maar, de, de rode draad hierin is... Dat, dat veel dierenvrienden gewoon te ver gaan. Dat het heel goed is om actie te voeren tegen die profkip. Uh, maar dat, je, uh, nou ja, dat het te krampachtig wordt... Dat vertaal ik maar. Ja, wij, nou ja kan ik kan me af en toe wel voorstellen dat die gedachte is. Maar wij richten ons toch uh, echt op de grote, uh, grote dierenwelzijnsproblemen. als wakke dieren. Hè? Dus, over, dus niet over, op circusdieren bijvoorbeeld? Daar richten wij ons niet op. Nee, ja. nee. Uh, en elk, uh, elk dier wat je kunt helpen vinden wij natuurlijk als dierenvrienden goed. Maar we proberen wel in ons werk te kijken van waar zit nou het grote dierenleed. En dat zit gewoon in de v-industrie met die 450 miljoen dieren per jaar. Bij die plofkippen bijvoorbeeld al. In totaal 490 miljoen. Als je de varkens en de kippen of de varkens en Goeie. de kalven nog bij je rekent. Uh, en dan gaat, dan gaat het in één keer over heel veel dierenleed. Waar niemand toch kan ontkennen dat als 75% van die kippenkeupel is... dat het raar is als je als dierenvriend daarvoor uh, opkomt. Ja. Nee, begrijp ik. Aan de telefoon nu, Marco. Goeienacht. Goeienacht. Ik wou even interpreteren op die meneer die straks sprak. Ik vind de stichting Wakke Dieren wel goed bezig. Goed, dankjewel. Ik heb uh, een paar vraagtekens. Ik ben zelf daar ik heb uh, uh, wel eens de varkens gelost bij uh, slachthuizen en uh, ik kom me naar herinneren dat een, een, een, een collega-chauffeur van mij uh, had uh, een varkens geladen en ik had gewoon uh, varkens uit een hok geladen. We kwamen samen aan op een, op een slachthuis. Die varkens zijn binnen twee uur, zijn ze gewoon al helemaal uitgebeend en ze zijn helemaal weg. Als je het traject een beetje gaat volgen, omdat je dus daar loopt, dan zie je gewoon dat... Die varkens worden gelijk uh, doodgemaakt, door midden gezagd, alles leeggehaald, worden gelijk uitgebeend, worden allemaal in grote bakken gegooid. En dan zie je gewoon dat scharrelvlees van mijn collega, en, uh, of die varkens en uh, die varkens die ik afgeleverd heb, worden gewoon door één bak in gegooid. En dan is mijn vraag: wie, wie, wie kan dat nu bepalen wat nou een scharrelvlees is en wat geen scharrelvlees is? Ik, ik geloof dus niet eigenlijk in die. Sterren die op die verpakkingen staan. Want, want het wordt ja. allemaal bij elkaar gegooid. Het lijkt een beetje op het scheiden van afval, dit verhaal. Ja. <laughs> ja. Maar het is wel zo dat die, ze hebben allemaal een oornummer in hebben, die varkens. Daar kun je ook uit haar En ook die, die, uh, die vrachtwagens, die dieren, worden ook wel apart geslacht. Alleen, ze gaan wel door dezelfde slachtgang, zeg maar. Maar ze worden wel via die oornummers allemaal apart gehouden. En uh, je kunt tegenwoordig ook meten. Hè. Er zijn allemaal technieken om te meten, bijvoorbeeld of een ei... Dat hebben wij uh, twee jaar geleden nog gedaan. Dat je aan de inhoud van het ei kon meten of het een biologisch ei was of niet. Uh, dat uh, bepaalde mineralen... Mineralen zitten er dan vaker in omdat die buiten een graantje hebben kunnen pikken. En als ze al te binnen hebben gezeten, hebben ze die mineralen niet. Ook die dus toen kun... zei dat die schilder minder makkelijk afkomt, heb je dat ook ontdekt toen? Ja, nee, dat kan ik niet nee. bevestigen. Maar uh, wel, je kunt er dus echt aan meten. Dus... Ja, dat is dus, Maar ja, er wordt wel vrij veel op gecontroleerd en dat lijkt erop dat daar niet heel veel mee gesjoemeld wordt. Er zal altijd overal gesjoemeld worden. Maar, maar, maar, lijkt niet maar Marco, mee. heb jij echt gezien dat ze door elkaar gegooid werden? Ja. Ik ben aan het lossen. Ja? Je, je, de varkens worden in een bepaalde hok uh, gejaagd. Uh, dan neemt iemand alles het over. Ik spuim mijn wagen schoon en dan loop je uh, even uh, een traject af naar het team toe. En dan zie je gewoon dat jouw varkens, die jij gelost hebt, die zie je gewoon al, uh, al bungelen aan een uh, dingetje. Die van je collega, die lopen ernaast, die zie je ook bungelen aan een dingetje. Er wordt van alles uitgesneden. Ik weet niet precies wat dat, dat me leeft. Die komen op tafels te liggen, en Piet die gooit hem in de bak, en, en, en Jankje die, die met de scharre en bezig is, die gooit hem in dezelfde bak. Ja. Ik denk, ja, waar is hier nou de bedoeling van? Ik, en daarmee heb ik mijn twijfels erover, puur van uh, uh, uh, de boeren die verkoopt aan de slachthuis en de slachthuis verkoopt aan de, de klant. En dat is in, in, in dit, dit geval dan al Leijder, zeg we maar al. Ja, het lijkt me toch sterk dat, dat, dezelfde, dat, dat die scharrenvarkens door die industrievaakjes heen waren. Want ik weet wel dat ze inderdaad vaak achter elkaar geslacht worden. En dat ze dan aan die oormerken die dieren wel apart houden. En dan vervolgens als ze uit gaan snijden ook de, de delen zeg maar apart houden. Uh, en uh, vaak uh, proef je het verschil ook. Dus uh, het lijkt mij dat als een slager uh, uh, scharrelvlees heeft besteld... en, in, en gewoon veeindustrie vlees krijgt... dat hij dat wel, uh, wel een keer achter zijn oren gaat krabben. Ik weet dus niet hoe dat gaat met die kippen. Want ik heb wel een keer een filmpje gezien op het internet... dat die kippen gelos werden en nu werden ze gelijk opgang en gelijk kopje eraf gezaagd. Maar ik weet niet of ze daar onderscheiden... Ik weet niet hoe dat werkt. We hebben in ieder geval geen oormerken, die kippen. Nee, maar die worden dan per vrachtwagen. Dus zo n, zo n als een stal biologisch is, dan wordt zo'n hele stal leeggehaald. Die worden dan per vrachtwagen komen ze bij de slachterij aan... en worden ze achter elkaar geslacht en gaat niet door elkaar heen. Dus in principe wordt dat zo uh, gescheiden gehouden. En je kunt ook zien aan de hoeveelheid die worden geproduceerd en verkocht, dat dat ongeveer gelijk is. Dus dat er waarschijnlijk niet veel in gesjoemeld wordt. En dat maar... is ook wat uit controle blijkt. Marco, even een andere vraag. Ja. Je rijdt met die varkens? Nee, niet meer. Oh, nee. Want... nee, Ik kan er niet tegen. Ik, uh, ik moest een keer in Frankrijk naaien... en zonder uh, uh, twee varkens met gebroken poten in, in het volk... en ik mocht ze niet meenemen. En ze werden gewoon in die auto gegooid en gezegd van, uh, ik gezegd... ik kan er mee. Ja, dat ja, wil ik vragen of, of dat nog iets doet met je. Maar dat is dus zo. Ja, dat doet wel iets zwaar. Ja, oké. Okay. Dus dan zeker in de bloemetjes en afhandjes. Nu, nu doe je bloemetjes. Ja, ja. ja. Uh, die hebben ook gevoel, hè? Ja, precies. Hé, <laughs> hey, maar dank je wel, hè, voor het bellen. Ja. Nou, oké, okay, graag mee. gedaan. Doe, goeie reis. Doei. Dag. Even kijken, uh, ik was 25 jaar geleden slager polier. 1 kilo kipfilet. kipfilet kostte toen inkoop bij minimaal 100 kilo 11 gulden. Het kost niets anno 2013. Ook heeft een kip pootjes, dijtjes, veel goedkoper, net zo lekker. Weg met die ploffers. Nou ja. ja, ja dus vroeger was het duurder. Ja, absoluut. Ja, het is extreem goedkoop geworden. Echt goed, ja, goedkoper dan katvoer. Ja, wat moet je daar nog maar toevoegen? En uh, uh, een heleboel mensen... Die, zoals Slaag, die, die proberen op de smaak ook te letten... Ja, die geven dat ook wel aan... dat het echt slecht is geworden gewoon. Dus ook qua smaak. Maar ook, vooral ook qua dierenleed. Ja. Um, uh, even kijken, ander mailtje, Beste Klaas en Sjoerd, waarom geen actie... dat de minima's subsidievoedselbonden krijgen. Ja, de, uh, ja, dat gaat over, over stadspassen voor minima's. Dat, dat is toch een ander ding. We hebben het al een paar keer gehad over uh, mensen... die uh, geen dure vlees kunnen betalen. Dus dat laat ik nu even zitten. Uh, nou, ik ga even naar de telefoon. Aan de telefoon nu Tim Timmerman. Goeienacht. Dag klaas. Dag. Ik ken jou van Plein 5, hè? Ja, wij kennen elkaar <laughs> ja. wel een beetje. Nou, vertel, wat wil je nu uh, bespreken? Als ik wou zeggen... er is sprake ook van een mentaliteitskwestie. En daar bedoel ik dit mee. Wij hebben sinds jaren hier in Nederland... de Consumentenbond. En die Consumentenbond die hamert er altijd op... ga het goedkoopste... gaan naar het goedkoopste adres. En... Uh, als de mensen, en dat geldt in de hoofdzaak ook met duurzame goederen. Eh, probeer het maar van de prijs af te krijgen en probeer goedkoop te slagen. En dat zet zich nu voort bij eh, de eh, levensmiddelenbranche. Want er wordt afgegeven op Albert Heijn en op Jumbo en noem ze maar allemaal op. Maar elke zaterdag staat er bijvoorbeeld een lijstje in de krant, de Telegraaf, waar, stel, waar een bepaald artikel besproken wordt. En wat of het bij al die supermarkten kost. Dus de mensen worden eigenlijk gedwongen om lage prijzen te bedingen. En degene die de productie verzorgen, die moeten zo goedkoop mogelijk werken, anders raken ze de handel niet kwijt. Dus uh, ja, uh, het, het werkt tegen elkaar in. Ik ja. Ik heb zelf vroeger radio en tv verkocht en er werd gewoon gezegd, zeg maar tegen die vent, dat als die niet met zijn prijs naar beneden gaat, dat je weg bent. En dat hoor je op het ogenblik, dat de middenstand in problemen komt, doordat de mensen gewoon in de winkels gaan informeren naar alles en het even over internet bestellen. En als ze pech hebben, dan gaan ze toch maar proberen om weer bij een zaak proberen, gerepareerd te krijgen. Ja, dus wat zou er moeten veranderen? De mentaliteit moet veranderd worden in de algemeenheid. Men moet gewezen worden op kwaliteit. En niet alleen op die prijs. Ja, helemaal mee eens. Ja. Want dat, dat is eigenlijk iets wat, uh, waar, uh, waar consumenten niet zelf voor hebben gekozen. Hè. Dus, uh, bij vlees zie je altijd dat het alleen maar gaat over... Uh, als je op tv reclames voor vlees ziet van supermarkt... gaat het alleen maar over prijs, prijs, prijs. En op een gegeven moment denken consumenten ook... dat is gewoon een bekend psychologisch gegeven, die denken ook... Prijs is kennelijk waar ik op moet letten. Als je dezelfde reclames zou doen met kwaliteit, dus bijvoorbeeld uh, diervriendelijke producten, zou dat enorm uh, schelen. Zouden veel meer mensen dat gaan kopen? Dus daar ja, ben ik het heel mee eens. En ja, de consumentenbond die maakt inderdaad vaak van die lijstjes, maar die hebben bijvoorbeeld ook gezegd over die plofkip. Dat je het voor je eigen, voor onze eigen gezondheid zou mee zou moeten stoppen vanwege het antibiotica. En dat ook uh, dat het ergste dierenleed geeft van alle vleessoorten. Dus. Uh, ja, maar daar hebben ze zelf eerst aan meegewerkt... door de ja. mensen maar te wijzen op prijs, prijs, prijs. Ja, klopt. helemaal. Ja, Wat dat betreft wel mee eens. Hoor. Die lijstjes van die, uh, wie is de goedkoopste... ren, allemaal naar de goedkoopste, daar moeten we ook echt vanaf. Ja, nou, en als we daarmee be bezig zijn... dan wordt er ook wel meer op de kwaliteit gelet. En ja. dat is ook beter ook een, een gezonde kip of een gezond stuk vlees. Dat is ook belangrijker dan zo'n opgefokt beest... wat eventjes snel... Gevolong gestopt moeten worden en geslacht en de handel in. Ja, dus onze droom is eigenlijk dat die supermarkten die na allemaal elkaar lopen te overschreeuwen van wij zijn de goedkoopste, wij zijn de goedkoopste. Dat ze op een gegeven moment elkaar gaan overschreeuwen van wij hebben het beste beste vlees, beste vleesvervangers. Eh, qua dierenwelzijn bijvoorbeeld. En je moet bij ons om die reden kopen. Dat ze over kwaliteit tegen elkaar gaan schreeuwen. Dat is eh, wat waar wij van dromen. Dan zijn, we, dan zijn we het wel eens. Maar niet alleen maar op, uh, op de erop wijzen van... dat de, die beesten zo eigenlijk opgefokt worden en, en gebeult. Want ik vind, ik vind ook dierenmishandeling zoals ze nu grootgebracht worden, laat, daar zijn we het wel over eens. Ja. Maar de mentaliteit van ja. de consumentenbond bijvoorbeeld... en ja. de anderen, die werkt elkaar tegen. Oké, okay. Tim, dankjewel je voor het bellen. Nee. Goedjes Goedenacht. en tot rusten. Oké, okay. doeg. Um, megastallen zijn niet per se slecht mits dieren goed worden behandeld. Op de Facebookpagina van Wakker Burger staat onder andere hier een mooi filmpje van. Wakker is een initiatief van studenten die het imago willen verbeteren van de agrariërs en baseren zich uh, alleen op feiten. Ik raad daarom ook aan voor mensen die meer willen weten van boeren om deze pagina te volgen of te liken. Ken je ze? Ja, ze is een tegenoffensief uh, vanwege onze campagnes. Ja. Tegen de plofkip ook? Nee, ik weet niet precies wat ze nou wil zeggen. Maar in ieder geval een tegengeluid wil ze laten door. Welk tegengeluid okay. weet ik niet precies. Maar uh, ja, meegestal niet altijd slecht. Nee, in theorie niet. In de praktijk wel. Okay. Daarom nou. zijn wij tegen meegestallen. In het kader van de objectiviteit van de omroep... hebben ze toch maar, het maar goed dat we het even voorgelezen ja, hebben. Natuurlijk. Aan de telefoon nu, uh, Har. Hallo, goeiedacht. Hallo. Nou, ik ben al een uur bezig om doorheen te komen. Het is toch gelukt. Uh, voor die dus. Maar ik ben helemaal, ik ben helemaal ont ontzettend enthousiast van de acties van wakke dieren tegen de plofkippen. Ik ben ook lid van de website van de plof, van de plofkippen, van de wakke Van uh, waar kun je nou uh, of uh, duurzaam vlees kopen en zo. En dan krijg ik elke dag of elke week krijg ik een mailtje in, in mijn bus van uh, waar je dus welke supermarkt die zeg maar speciale aanbiedingen heeft voor ja. uh, wakkere winkelaar. Ja, precies, ja. daar ben ik lid van. Dat is ook leuk om even onder aandacht te brengen. In de, in de uitzending, dacht ik zo. Nou graag, ja. ja. Dat is gedaan nee, <laughs> ja. deze. Ja. Ik ben ook bewust voor de die. Maar uh, wat ik wou zeggen, bij mij staat er al jaren op het toilet, of in mijn huis, in de keuken, heb ik een streuk van je bent wat je eet, je bent wat je eet. Dat doen ze in on ons kop print allemaal en uh, ik bedoel uh, alleen maar om uh, zeg maar te fixeren dat hyperig gedoe ben ik het niet helemaal mee eens met het wakker dier van op de Albert Heijn en op de op de Junbo en uh, het is wel goed om dat helemaal uit te leggen dat het niet kan niet tegenwoordig dat je zo niet met uh, dieren om moet gaan ja en dat mensen niet zulke uh, zul op die manier zulke uh, geproduceerde kippen moeten gaan eten die van een paar maanden leven en ga eens wat meer voor de kentucky vrij chicken staan dan op de damrak en zo je wordt er gek van ja. ja Maar, maar haar, haar, haar, haar, haar, ja. even over dat ja. uh, je bent wat je eet. Want dat is een mooie spreuk, maar waar slaat het op? Waar slaat het op? Nou, denk er zelf van nou... Je bent wat je eet, dus wat je, wat je eet, dat ben je ook. Dus je, je ja, dat je snap je ik eet. wel, maar ja. ik heb nooit ja. het gevoel gehad dat ik werd wat ik at. Nee, maar dat is meer bewustzijn van wat je eet. Gewoon ja, bewustzijn. dat is al wel heel goed. Maar, ja. maar ik denk altijd ja. dat soort zinnetjes worden soms iets te makkelijk op de wc-duur geplakt. Nee... En ja, rund en ja, varken, snap ja, je? Ik laat ja. Kip zonder kop. Precies. Ja, je bent het. Nou ja, oké, okay. ik zal, zal er toch nog eens over nadenken dan. En dan heb ik nog iets leuks om te vertellen. Ik heb vroeger, als ik om de jongsten in het gezin was. Ik zorgde altijd voor de oh. kippen vroeger. Bij de kippen zelf en de kippenrennen. En ik heb ook de kippen helpen slachten met mijn vader. Ik moest de kippenkop al niet vasthouden. O. Met de, met de bijl. Echt? En dat vind ik nog een, hele, een heel vriendelijke manier van. Als je kip toch eet, maar dat was een hele vrije kip. Zeg maar. Ja, die heeft in ieder geval een mooi ja. leven gehad. Zeker weten, maar uh, wat, wat, wat ik wil zeggen nog tegen de tegen de, de shoot van uh, tegen shoot van de uh, wakker dier. Uh, hoe gaan we verder met de acties? Ja, dat weten we zelf eigenlijk ook nooit uh, van tevoren. Want wij laten dat heel erg afhangen van de reacties. Die, uh, ik stel, uh, morgen zegt Albert Heijn, uh, we stoppen met die plofkip uh, op korte termijn. Ja, dan moeten we heel onze campagne uh, omgooien. En we weten ook nooit wanneer deze campagne eindigt. Want we bij, uh, ons succes uh, heeft er juist mee te maken dat we ons vastbijten in het onderwerp. Pas mee stoppen als we uh, resultaten hebben bereikt. Dus... Oké, okay, ik dank je wel voor het bellen. Okay. Doen we nog ja. één beller? Ja, Oké, okay, dank je wel, hè. Goeien nacht. Dank je wel. Nog één tweet ook. Uh, iemand zegt, ik werk zelf bij de Chinezen... en daar krijgen we alleen maar plofkippen en massa's biefstukindustrie. Dus ja, de meeste Chinezen... Maar die Chinezen zijn ook heel goedkoop vaak. Dus, ja, uh, zeker. Ze uh, ja, komen ook... ook nog een keer aan de beurt. Maar ah, eerst ja, ja. De, de grote grutters. Oké. Okay. Dan um, Herma Verhof, tot slot. Heel, heel kort als het kan. Ja, heel kort, hè. Uh, antibiotica. Uh, hoe komt het dat er geen wet is, zodat die dieren geen antibiotica meer kunnen eten? Als het dan zo verschrikkelijk ongezond is. Dus dat begrijp ik gewoon helemaal niet. Ja, er wordt toch eigenlijk te lang uh, bij die sector neergelegd. Dus de, de gehoopt dat, die, dat de boeren zelf daarmee stoppen. Maar die kunnen er eigenlijk ja. amper meer mee stoppen. Omdat die plofgift min of meer verslaafd is aan antibiotica. Anders hou je ze niet op de been. En, uh, Want er zijn zelfs uh, uh, natuurmiddelen, hè? Zoals, ja, zo'n uh, zo één ster kip die een paar dubbels duurder is, heeft amper meer antibiotica nodig. Dus wat dat betreft zie je dat het heel snel gedaan is. Alleen de Nederlandse overheid wil de concurrentiepositie van de Nederlandse kiphouders niet benadelen. Twee derde gaat de grens over. Oh, en ja. daardoor willen ze echt uh, geen maatregelen ja. nemen die een paar centen kosten. Ja, het gaat over geld. Ja, en uh, geld ja, ik is belangrijker dan gezondheidszorg. Als je vlees door zijn keel krijgt, überhaupt hoor. Ja. En volgens mij zijn we al, al 40 jaar uh, actie aan het voeren. Dus uh, het, is... ja, het gaat nou maar wel de goede ik... kant op, hè. No. Houd moed, Hermen. Ik, ik hoop het maar. En dankjewel voor het bellen. En een uh, goed 2013. Ja, jijzelf. En iedereen die geluisterd okay. heeft. Ja, oké, okay, dankjewel. Hey. Ja, Sjoerd, het zit erop. Ja. Het was een mooie uitzending. Veel mensen hebben gereageerd. Veel mailtjes, veel getwitterd, veel Leuk. telefoontjes. En uh, dankjewel dat je hier was. Krijg Tot twee dan. uur. Short van de Wouw was dit van Wakker Dier. Succes met de campagne. Zal wel lukken. Um, en uh, ja, wat ik nu nog moet. Oh ja, wat ik moet zeggen is dat we. Heel span, morgen praat met Franca van Brakel. Uh, op 3 januari is ze 25 jaar in dienst bij ProRail. Toen ze begon was Franca nog een man en uh, getrouwd en vader van twee zoons. Uh, sinds 2007 leeft ze definitief als vrouw. Nog steeds samen met haar echtgenoten en als moeder van haar twee kinderen. In 2013 wordt Franca van Brakel het boegbeeld van de transgenderwerkgroep... in het project Uit de Kast werkt beter van COC en FNV. Dus uh, dat allemaal morgen uh, nacht met Heilke Span... Inca Saluna, zometeen hier op de zender WNL met Nog Steeds Wakker. Gepresenteerd door Robert Smit en Annette Schut. Ik wens u allemaal een goede nacht. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft, tot vrijdagnacht. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. CRV.